Pijl de Bruin met het NOS Journaal. De leider van het anti-regeringsprotest in Paramaribo, Stefano Biervliet... heeft zich gemeld bij de Surinaamse politie. Hij werd gezocht vanwege de demonstratie waarbij mensen vrijdag het parlementsgebouw bestormden. Demonstranten hebben vernielingen aangericht, brand gesticht en winkels geplunderd. Biervliet zegt dat hij niets met de rellen te maken heeft. Volgens hem scheiden een groep zich vrijdag af van het protest en ging daarop naar het parlementsgebouw. Bij een steekincident in een asielzoekerscentrum in Heemserveen in Overijssel is iemand om het leven gekomen. Wat de aanleiding was voor het incident is niet bekend. De politie heeft een verdachte aangehouden en is bezig met een onderzoek. Het asielzoekerscentrum werd geopend in 2016. Er is plaats voor 750 asielzoekers. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken heeft de Chinese topdiplomaat Wang Yi gewaarschuwd... voor nieuwe spionagepogingen door China. De twee spraken elkaar gisteren op de veiligheidsconferentie in München. Dat was voor het eerst sinds de VS twee weken geleden een Chinese ballon uit de lucht schoot. Blinken zei dat China daarmee de Amerikaanse soevereiniteit en het internationaal recht heeft geschonden. Wang noemde het neerhalen onvoorstelbaar, hysterisch en absurd. Volgens Amerika ging het op een spionageballon. China beweert dat het een weerballon was. In de Eredivisie heeft Feyenoord gewonnen van AZ. Het duel tussen de nummer 1 en 2 eindigde in 2-1. Feyenoord staat nu 5 punten voor op AZ. FC Vollendam wist met 2-0 te winnen van Vitesse. En FC Groningen en FC Emmen eindigden in gelijkspel. Het werd 1-1. Het weer dan is bewolkt, af en toe valt er een bui. Het waait flink bij 5 tot 9 graden. Ook ochtends bewolking en regen. In de middag wordt het geleidelijk droger met in de westelijke helft wat zon. Het is dan een graad of 9. En maandag is het vrijwel droog met nu en dan zon. Dit was het Inverse Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. Op 106.9 ZFM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 Ja. Yes. Step to the side You gotta run and hide More to the side Everybody wants to stay alive Everybody's in the house We have to run this back So you can break your plans out Interest and the only one We got it going on So let me get my phone win on It's the blast on the past Any harder Me and the boys Coming down with murder And it's gotta be the way Everybody wants to make a move So just party Never jam, so get your move on. I'ma take the groove and slam. Flip it how I want it. Flip from the back to the front. When I drop, read the manuscript. 'Cause I got the moves, and I'm always gonna flow with the crazy, crazy grooves. Tell me? Can you feel the? Math skills coming with the fever, fever, fever. on a tip with my boys bringing disco noise as i drive the wickedness it sharp with the flow we took a bg swoop and broke it down like gecko a disco lick that deeper cause we gotta get with the fever fever fever I think I was gonna see you again.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 Laat voor het eerst weer even met mijn vrienden. En zoveel warmte werd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 heb je pas een keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien.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 Niet weten. Ik heb je pas een keer ontmoet En toen heb je mij misschien Ja